7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De stuurgroep die de bouw van de A2-tunnel in Maastricht leidt... wil opheldering van de aannemer over mogelijke uitbuiting. Tientallen Poolse en Portugese werknemers... zouden volgens Dagblad de Limburger te veel betalen... voor onderdak in slooppanden. Als er inderdaad sprake is van uitbuiting... wil de stuurgroep dat er snel een einde aan wordt gemaakt. De hoofdaannemer zegt op loonstrookjes geen misstanden te hebben gevonden... maar zal de klachten bekijken. De provincie Limburg heeft een onderzoek aangekondigd. De regering van Egypte waarschuwt aanhangers van de afgezette president Mossi... dat ze zich morgen rustig moeten houden. Morgen is er een nationale herdenking... en zowel aanhangers als tegenstanders van Mossi hebben grote protesten aangekondigd. De regering waarschuwt mensen de herdenkingsceremonie niet te verstoren... Bij snelwegen in steden en bij belangrijke gebouwen in Egypte is extra beveiliging ingesteld. In Den Haag hebben meer dan 300 mensen meegelopen in een protestmars om solidariteit te betuigen met de opgepakte bemanning van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Vorige maand werden 30 bemanningsleden, onder wie twee Nederlanders, opgepakt bij een protestactie tegen oliewinning in het Noordpoolgebied. Ze worden vastgehouden in Rusland. De gemeente Groningen heeft een poolcentrum in de stad... voor drie maanden gesloten. Aanleiding is een vechtpartij afgelopen week... tussen Marokkaanse jongeren en leden van motorclub Satoudara. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waarom ze met elkaar op de vuist gingen. Vissers in Lampedusa weerspreken dat ze bootvluchtelingen in nood... aan hun lot hebben overgelaten. In Italiaanse media zeggen dat juist de kustwacht... de drenkelingen heeft genegeerd... Meer dan 110 vluchtelingen verdronken toen hun boot donderdag kapsijste. Zo'n 200 mensen worden nog vermist. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgenochtend lokaal mist, later af en toe zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. De nieuwste mountainbikes en racefietsen.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 Goedenavond, welkom bij aflevering 10.565 alweer. Uh, een beetje mager voetbalprogramma vanavond. Slechts één club uit het linker en vijf uit het rechter. Maar ja, dat hoeft het niet minder leuk te maken. Zes ploegen maar in actie vanavond, zult u zeggen. Ja, ADO Heerenveen is afgelast. We horen straks van Mike van Duinen wat ADO vanavond doet. Um, er wordt wel gehandbald. Maar eerst nog even de rest van het voetbalprogramma. Roda Pek, Zwolle is die ene uit het linker rijtje. Go Ahead, NEC en NAC Herakles, Die laatste twee wedstrijden om kwart voor acht. En handbal vanavond. Dalse tegen Lubin uit Polen. Reset van der Malen. Mag ik dat Europa Cup 2 noemen? Ja, dat is inderdaad het geval. Want Dalfsen is uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. Twee weken geleden speelt nu in de tweede ronde. Daar zijn ze ingestroomd van de zogeheten Winners Cup. Acht minuten en een klein beetje zijn we al bezig in het topsportcentrum Landsteden in Zwolle. Dalfsen is uitgeweken omdat in het dorp Dalfsen de hal niet voldoet aan de Europese rechtlijnen. Maar de speelsters van... Peter Portenga, de coach van Dalfsen, zijn uitstekend begonnen aan dit Europa Duel. Ze leiden na 9 minuten nu met 6 tegen 3. Het is zaterdagavond, want we zijn er tot 11 uur. Dit was de sport en dit is de muziek. In Factory met Feels Like Heaven. Doen we eigenlijk een beetje mee bij de vrouwen bij het internationale handbal, Richard? Nee, niet echt, Ronald. Maar Dalsen is daarop zo af en toe eens een uitzondering. Nationaal superieur de afgelopen jaren. Afgelopen drie jaar landskampioen. Twee keer op rij de beker gewonnen. En ook drie keer de Supercup. En de doelstelling ligt dit seizoen ook meer dan ooit om eens Europees een goede prestatie neer te zetten. Twee weken geleden heb ik Dalfsen een beetje gevolgd. Toen speelden ze in Roemenië voorom de Champions League. Tegen twee clubs uit Denemarken, Hulstebro en Viborg. En toen bleek toch maar weer dat het Nederlandse handbal op dat niveau niet zo gek veel te zoeken heeft. Maar in dit toernooi, de Winners Cup, misschien wel. Hoewel de loting niet erg gemakkelijk was op voorhand. Want deze Poolse tegenstander, Lubin... Dat uh, moet toch uh, echt een, een hele goede ploeg zijn. Dat uh, blijkt uit de resultaten. Maar in dit duel tot nu toe, na 13 minuten in uh, het topsportcentrum Landsteden in Zwolle... blijkt dat Dalfsen zich uh, prima heeft geprepareerd op dit uh, duel. Uitstekende start. 8-3 is op dit moment de tussenstand. 13 minuten onderweg en Dalfsen staat op dit moment in de verdediging... met de bekende rode shirts. Nu is het uh, Lubin in de aanval over de rechterkant. Bal gaat even terug naar het midden. Dan stapt Nijboer uit in de dekking, het schot komt en dan is er een aanvallende fout geconstateerd door een van de letse scheidsrechters. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken tot nu toe. Ik moet zeggen dat Dalfsen speelt met heel veel beweging in de aanval, met heel veel snelheid. Al een aantal mooie breaks gezien van de ploeg van coach Peter Portengen. En uh, daarom staat er nu ook mede die voorsprong op het bord. 8 tegen 3. We gaan teuren en Vergelder is er opnieuw niet geslaagd een medaille te veroveren bij de wereldkampioenschappen. In Antwerpen werd de ringenspecialist 5 de wereldtitel ging naar de Braziliaan Arthur Nabarete Zanetti. Van Gelder werd wereldkampioen in 2005... en veroverde later ook nog een zilveren en een bronzen WK-medaille. Ook was hij driemaal Europees kampioen... voor het laatst in 2009, vier jaar geleden dus alweer. Edwin Cornelissen zocht Van Gelder na zijn oefening op... en zag toch een enigszins teleurgestelde turner. Nee, maar goed, ik, uh, ik, ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik wel tevreden ben. Het uh, klinkt misschien gek, maar...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 qua krachtelementen gewoon de sterkste ben. De hoogste uitzichtswaardig qua kracht. En dat doet me gewoon goed, weet je. Ik kan het goed uitvoeren. Dus ik, ja, ik heb nu al zin in een jaar. Ja, precies. Maar ja, jij denkt ook in klasseringen... in medailles natuurlijk, hè. Dus wat moet je nou precies doen om die afsprong goed te krijgen? Ja, nee, je moet het gewoon heel vaak doen. En uh, kijk, het allerbelangrijkste is dat je lichaam gewoon heel blijft... om het uh, te kunnen doen. En uh, heb je één tegenslag of een, een zere schouder... Ja, het eerste wat je dan moet inleveren zijn die zwaai-elementen. Ja, en dat is, dan, uh, dat is gewoon zonde. Dus ik, uh, ik ga zeker weer sleutelen om te kijken wat we nog kunnen doen aan die afsprong. Om misschien weer iets anders te doen. Maar ik moet zeggen dat ik me gewoon heel goed voel. En uh, een mooie finale heb geturnd vind ik zelf. Um, het niveau was heel erg hoog. Vier finalisten van de OS die hadden de finale niet eens gehaald. Ik zie het gewoon zo dat er die medailles... Ik kan aanraken, maar nog net niet kan pakken. Dat heb ik al een keer eerder gezegd. En zo voelt het ook. En, uh, dus uh, ik denk dat de aanhouder uiteindelijk gaat winnen. Het gaat een keer lekker weer. Ja. Jij zegt, uh, het is zaak om vooral fit te blijven. Want dan kan je je afsprong in die en elementen blijven trainen. Speelt je leeftijd in dat opzicht een beetje in je nadeel? Nee, nee, want ik ben sterker dan ooit. Ik ben sterker dan iedereen die aan de ring hing. Alleen op de afsprong verlies ik het. Dus in dat opzicht uh, uh, geeft dat me ook weer een heel goed gevoel uh, naar onze weg naar Rio toe. Ik bedoel, uh, ja, weet je, ik ben dertig en uh, ja, de weg is, uh, is niet al te lang meer. Um, ja, niet al te lang meer, ik kan nog uh, zeker 4, 5 jaar. Maar uh, uh, Joostjef, traject heb je waarschijnlijk niet voor tot 40 of zo? Nee, dat lijkt me een beetje te veel van het goede. <laughs> maar nee, joh, ik, ik zit gewoon goed in mijn vel, weet je. En ik uh, heb van mijn gevoel gewoon op het goede moment uh, um, ja, gepikt. Uh, je moet ook een beetje het geluk zijde hebben. Ja, je moet die afspraak gewoon staan en dat moet gewoon iets beter. En nogmaals, uh, ja, op de krachtelementen e en zo win ik het gewoon op. Want ik krijg nog steeds gewoon goede complimenten van, uh, ja, eigenlijk van iedereen. En, uh, dus dan is het uiteindelijk de aanhouder die gaat winnen. En uh, ik, uh, ik geef zeker niet op. Het is niet zo dat de Braziliaan, die nu nadat hij Olympisch kampioen werd ook wereldkampioen wordt, gewoon eigenlijk ietsje beter is. Nou ja, ik zeg al, op de afsprong winnen ze het allemaal. Ja, ja. ja dus iets beter. Dan zijn ze over het algemeen, uh, ja. ja, ik ben veel sterker. Maar hun zijn iets beter. We kijken naar de ranglijsten. <laughs> nee, dat klopt. Uh, nee, weet je, ik zeg al, ik heb tot nu toe nog uh, geen finale gemist. En het is toch een hele mooie, mooie rijtje. En uh, ja, laten we zeggen, we, we gaan met ons team gewoon strijden om uh, die plekje om uh, hè, met z'n allen naar Rio toe te gaan. En ja, als ze dat gewoon zo doen met elkaar allemaal. We hebben als Nederland vijf finales gehaald. Ja, dat is gewoon ongekend. Dus ik, ja, weet je, het is ook een mooie prestatie om, denk ik, met z'n allen hier als Nederland te staan. En dat weegt allemaal mee. Dus ik ben gewoon heel blij over het algemeen. Toen in Moskou, dit voorjaar, bij het EK, toen had je eigenlijk de pest in, hè? want je vond die finale helemaal niks. Hou je aan deze finale een ander gevoel over? Ja, ja, Moskou, dat was gewoon pech. Nu heb ik gewoon alles gegeven. En uh, ja, dan is die afspraak net uh, niet ineens genoeg op dat moment. Dus ik, uh, nee, dit is heel anders. Dit is voor mij ook een positief leermoment. Nou, dat zei Juri van Gelder. Evan Cornelis, jij was erbij. Uh, hij is niet teleurgesteld, moeten wij het ook maar niet zijn, hè? Nee, ja, nou ja, uiteindelijk als je het wel beschouwt. Als je bij de top 5 van de wereld hoort, dan ben je natuurlijk nog altijd wel een, een topper. Ja, je komt een beetje in een moeilijke discussie met hem, met hem terecht. Natuurlijk, als hij zegt, ja, ik ben sterker, maar zij zijn beter. Ja, waarom gaat het dan <lacht> uiteindelijk natuurlijk? <lacht> ja, dat je toch de beste bent, natuurlijk. Dus ja, die afsprong, daar houdt hij het zelf op. Maar er waren nog wel wat kleine dingetjes aan te merken hoor op de oefening. Met name in de handstander kon je wel zien dat ja, er toch een lichte trilling waarnemer was in de touwen van de ringen. En ja, dat, dat zijn allemaal net die hele kleine puntjes die, je, die meegaan tellen. De verschillen zijn over het algemeen heel klein in het ringen turnen. Als ik kijk dus het verschil uh, tussen Jurie van Gelder en, uh, en Zanetti de Braziliaan die wint, dan heb je het op de, over nog geen half punt. Dus uh, dat, dat is een redelijk, uh, redelijk uh, binnen de marge of wat zeg ik, de drie tiende punt. Dus uh, ja, dat stapje, dat is al een tiende wat hij zette. Uh, dan werd zijn afsprong ook nog niet volledig gestrekt geteld. Uh, dat levert ook weer wat aftrek op. Dus uh, ja, er is wel wat te verbeteren nog. Hoewel ik moet zeggen dat hij wel eigenlijk een hele nette oefening turnde. Ik heb hem zelf Zelden zo stabiel gezien de afgelopen jaren als nu. En de afsprong, uiteindelijk, was dit jaar wel veel beter dan wat ik eerder heb gezien. Ja. Is er bij hemzelf en ook bij de omgeving nog wel het geloof dat hij ooit op het podium nog komt? Ja, dat is ook de vraag die ik hem heb voorgelegd... en die ik ook zijn coaches heb voorgelegd. En als je ze beluistert, dan is het antwoord volmondig ja. Uh, of dat echt zo is, of ze dat echt zo menen... of dat het toch een beetje tegen beter weten in is... dat durf ik niet te zeggen. Maar feit is dat ze in Juri van Gelder ook een belangrijk, uh, belangrijke sleutel zien... in het hele team. Hè? Want uh, ze hebben de ambitie als uh, Nederlands herenteam... om zich uh, te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dus met z'n allen. Uh -huh. En uh, daarin speelt Juri van Gelder een hele belangrijke rol. Want hij scoort natuurlijk hoe dan ook hoog op uh, de ringen. Dus... Ze hebben hem hard nodig, ze zullen hem dus niet zo snel af gaan vallen in dat opzicht. Maar goed, wat ik ook zei, eh, top 5 van de wereld, dan hoor je er ook nog altijd wel bij. Ja, eerder op de middag was het een beetje triest met de Nederlandse NetApp. Uh, ja, ging niet goed hè? Nee, nee, die kwam in actie in de sprongfinale. Shantisha Netep was op zich een hele mooie prestatie dat ze erin stond. Uh, ze is 16 jaar, debuteert op een WK... en om meteen de finale halen op sprong tussen de grote namen. Uh, haar eerste sprong, daar ging het meteen mis. Uh, je zag het eigenlijk uh, nadat ze de sprong ogenschijnlijk goed uitvoerde... en met haar voeten op de mat kwam, dat ze meteen naar haar knie greep. Die knie die was ook wat naar binnen gekeerd. Het zag er allemaal niet goed uit. Ze ging meteen liggen, brancard erbij en uh, onderzocht door de dokter. Snel achter de schermen ver, uh, verplaatst en uh, naar het ziekenhuis gaan. Nog steeds geen duidelijkheid wat er nou precies de status van die blessure is. Maar uh, ja, de vrees is toch dat ze een kruisband heeft afgescheurd. En dat is natuurlijk weer heel triest als je je WK-debuten maakt. Ja. Dan uh, bij de mannen, die Japanen. Shirai, die een viervoudige schroef uh, maakte van de week al. En vandaag weer. Uh, terwijl iedereen zegt het kan helemaal niet, hè. Ja, het is ongelooflijk. Je gelooft ook je ogen niet als je dat ziet. En het, het schijnt echt te spotten met alle, met alle wetten in de turnen... en alle wetten bij het springen ook... dat die man dus vier schroeven achter elkaar doet... en ook nog eens netjes op zijn voetjes landt. Uh, maar hij deed het toch opnieuw in de finale. En uh, ja, als je dan bedenkt dat die jongen 17 jaar is... die heeft een uh, enorme toekomst voor zich. Als je de mensen hier zo spreekt, uh, zeggen ze van... ja, als hij verder blessurevrij blijft... Nou, dan, dan gaat hij dat vloerturnen echt domineren de komende jaren. En wat mooi is om te zien is dat het een beetje een atypische Japaner misschien is... Die Ushimura, de, de allround kampioen, die is heel stoïcijns. Daar zie je nooit echt emoties aan af. En uh, ja, behoorlijk in zichzelf gekeerd. Nou, die uh, Shirai, dat is echt een bravoure mannetje. Uh, de score was nog niet in het beeld verschenen. Dus hij wist nog niet of hij gewonnen had. En hij stond al met zijn vinger omhoog van ik heb hem. Dus uh, nou, dat ziet die jongen wel. Dat, dat is wel een aanmis voor het turnen. Ja, was er nog meer vandaag waar we het over moeten hebben? Uh, nou ja, misschien aardig om nog eventjes wel de Amerikaanse dames te vermelden... die zich echt heel sterk presenteren op dit uh, WK. Gisteren was het uh, Simone Biles die uh, de wereldkampioen werd uh, in de meerkampfinale. Vandaag kwam er weer een wereldtitel bij voor uh, de Amerikaanse Maroney op sprong. Dus uh, de Amerikaanse dames die laten zich zeer positief zien uh, tijdens dit toernooi. Daar waar je kan zeggen dat de Chinese dames misschien wel heel erg tegenvallen. Ja, dan uh, morgen uh, ja, wordt de druk op Epke Zonderland uh, op zijn brug en vooral rek uh, natuurlijk nu groter... Uh, uh, nu we eindelijk, eindelijk eigenlijk op medailles zitten te wachten. Ja, nou ja, ik bedoel, als, als we het over Jurie van Gelder hadden, dan was hij eigenlijk een, een outsider als het gaat om de medailles. Maar van, van Epke Zonderland verwacht iedereen natuurlijk mm -hmm. een medaille. En eigenlijk verwacht iedereen ook een gouden medaille. Maar zo makkelijk is het niet, als je er een tijd uit bent geweest, wat Epke heeft gedaan. En je moet niet vergeten dat er nog een hele sterke concurrent is in de persoon van Fabian Hambugen. Verder is het de finale die je in niets zal doen denken aan de Olympische finale. Want ze zijn de enige twee turners die ook in de Olympische finale stonden. Maar ja, dat belooft dus met name een strijd te worden tussen Fabian Hambugen en Epke Zonderland... met Uchimura de Japanner als een dark horse, als een outsider... die ook heel hoog kan scoren. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe Epke zich gaat presenteren... en of hij ook die druk op zijn schouders voelt. Want iedereen houdt hem toch in de gaten nu. Oké, okay, even een je we morgen weer. En we gaan verder met het buitenlands voetbal. In Engeland won Manchester City met 3-1 van Everton. Liverpool, Liverpool, Crystal Palace, werd ook 3-1. Cardiff City, Newcastle United 1-2. Fulham versloeg Stoke City met 1-0. En Hull City tegen Aston Villa eindigde doelpuntloos 0-0 dus. Het is rust bij Sunderland tegen Manchester United. En United staat opnieuw achter 1-0. Wedstrijd is dus om half zeven beginnen. Dan begonnen dus, zoals ik al zei, het is rust daar. Liverpool is eerste, 16 uit 7. Gevolgd door Arsenal... 15 uit 6. En Manchester City... met 13 uit 7. Dan de Bundesliga. Borussia Mönchengladbach... Borussia Dortmund 2-0. De eerste nederlaag van Dortmund dit seizoen. Schalke 04 tegen Augsburg... 4-1. Na een kwartier speler kreeg Agner Clavan, oud Herakleis-speler en AZ-speler een rode kaart. En moest Augsburg met 10 man verder. VfB toekrijd tegen de Bremen 1-1. Wolfsburg verloor van Braunschweig 0-2. En Mainz-Hoffenheim... eindigde in 2-2. Het is uh, rust bij Bayern Leverkusen, Bayern München en het is daar 1-1. Borussia Dortmund gaat aan kop met 19 uit 8 gevolgd door Bayern München en Bayern Leverkusen. Uh, nee, eerst Bayern München 19 uit 7 en Bayern Leverkusen met 18 uit 7. Dan gaan we naar Richard van der Maden. 24 minuten op de klok in Zwolle bij de handbal Cup wedstrijd tussen Lubin uit Polen en Dalfsen. En Dalfsen doet het goed onder leiding van een ijzersterke dekking. Dat is toch het meest opvallend in de eerste helft tot nu toe. Dat de verdediging als een huis staat bij de ploeg van Peter Portengen. Nu een aanval van Lubin. De ploeg uit Polen dus. Zes keer gescoord tegenover Dalfsen. Elf. Een ruime voorsprong dus vrij onverwacht. Want de mensen die vooraf sprak over dit duel zeiden het zal waarschijnlijk een beetje gelijk opgaan. Lubin is gewoon een een hele sterke ploeg. Je ziet ook aan de Poolse meiden dat er veel lengte, veel fysiek in het team zit tegenover Dalsen. Dat het vooral moet hebben van uh, snelheid, van technische handbal. Maar het is ook uh, vooral leuk natuurlijk om naar te kijken. Nu een al aanval van de thuisploeg. Met uh, een uh, balletje dat via de cirkel gaat. Daar heeft Knippenborg de bal vast. Wordt ze toch onderuit gebeukt door een van de Poolse dames op de cirkel. En dan een vrij worp dus op de 9 meterlijn. Geen vrije schietkans, dus ook geen strafworp. Nog een aanval dan van de ploeg uit Dalfsen. Met nog 6 minuten op de klok. 11-7 de voorsprong voor Dalfsen. Het schot moet dan komen. Van knippenborg nee, hoor, ze geeft hem prachtig af opzij. Daar staat Esther Schop en zij scoort het twaalfde doelpunt voor Dalfsen in deze eerste helft. Tussenstand dus in Zwolle. Twaalf voor Dalfsen, zeven voor de vrouwen uit Polen. het nummer. Het zou zomaar kunnen dat de rekstokfinale morgen een strijd wordt tussen Nederland en Duitsland. Epke Zonderland en Fabian Hamburgen zijn beide favoriet voor de wereldtitel. De twee generatiegenoten kennen elkaar goed, zijn bevriend, maar morgen zijn het dus rivalen. Epke versus Fabian in een bijdrage van Edwin Cornelissen. De 25-jarige Duitser Fabian Hamburgen verovert na een prachtige achtervolgingsrace met brons op de meerkamp. Zijn eerste prijs heeft Fabian Hamburgen al te pakken. Brons in de meerkampfinale. Het is een oude bekende van Epke Zonderland, maar uh, hoe typeren ze elkaar? Uh, ja, Een harde werker. Uh, uh, positief uh, uh, in de meeste gevallen. En, uh, ja echt een uh, meervoudig talent omdat hij dus uh, op brexit natuurlijk heel goed is maar je moet ook niet vergeten dat hij op de meerkampen bij de wereldtoppen hoort dus uh, daar heb ik wel veel respect voor. Ja, yeah, hij is really really sympathetic. He is a crazy gymnast, you know, really uh, really good style, really good uh, body line on high bar En just uh, yeah kind of uh, special, you know. Harde werker zeg je, want het is echt een trainingsbeest. ja yeah, yeah, dat zie je ook. Uh, in de, in de voorbereiding op wedstrijden, uh, maar ook uh, hoe, hij, uh, hoe hij de wedstrijd benadert en uh, hoe hij in de, in de trainingen of op de wedstrijd bezig is. Uh, ja, dan zie je gewoon, die gast die, die, die heeft er ook uh, gewoon alles voor gedaan. Dat wat hij uh, doet op highball is nobody niemand anders So Dus hij is een good uh, good guy, een really good gymnast en ook een good vriend van mine. Een positief denker is hij ook. Ja, yeah, want hij heeft ook uh, uh, tegenslagen gehad en het loopt niet altijd... Uh, Even goed, dat is bij elke sport en zo. Maar natuurlijk uh, ook in zijn geval. En je ziet gewoon dat hij dat heel snel weer uh, oppakt en uh, binnen zo'n toernooi uh, meteen omschakelt en de volgende dag er weer staat. Die kampkuis die toont Fabian Hamburgen ook binnen de wedstrijd, zoals in de meerkampfinale waar hij een grote achterstand ongedaan maakt. Aan de ringen was Hamburg dan aber weer vol daar. Met een soliden ging het weer een stuk naar voren ook aan Bach, de 25-jarige en zich op plaats 10. Maar in de toestelfinales van de rekstok is het inmiddels een klassieker: Epke versus Fabian. Dat gaat ver terug. Het uh, nou, is altijd een bijzondere strijd met, uh, met Fabian. Uh, ja, ook omdat we vanaf uh, was 2004 volgens mij al uh, heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Dat uh, was uh, op uh, Europees kampioenschappen voor de jeugd, waarbij hij uh, eerste werd en ik tweede. Sindsdien uh, hebben we heel veel uh, finales uh, geturneerd. We met each other in so many finals, and especially London has been uh, really uh, exciting and special voor ons uh, uh, maar ja, natuurlijk vorig jaar uh, stonden we ook op de hoogste uh, podium, ja, dus uh, eerste en tweede. Het Was heel really emotional moment for both of us. So uh, it's nice to to see him back the year after Olympics uh, again in de final. And so, in de Meerkampfinale gaf Fabian Hambüger alvast een voorproefje van zijn vorm op Rekstok. Vater Wolfgang musste den Filius eher zügeln, damit danach die Flugeinlagen am Rek auch alle gelingen. Dort toonde Hambüchen eiskalt den höchsten Schwierigkeitsgrad, riskierte alles en alles gelang. Fantastische oefening, hoge scoren, zeer stabiel en netjes. Dus uh, Fabian, de Dutch are getting a bit nervous, I haven't seen you on the high bar today. <laughs> nou, don't worry. Het verschil tussen Fabian en mij op brekstok is dat, uh, dat mijn moeilijkheid uh, hoger ligt, drie tiende hoger, maar dat zijn uitvoering beter is. En uh, ja, het is dus mijn uitdaging om uh, die drie tiende. Dan mag ik binnen blijven uh, qua extra aftrek, maar uh, niet meer dan dat. En dat is mijn, uh, mijn uitdaging. Hij can do better, but I also can do better for Sunday. So it will be a really close fight, and I'm looking forward to it. Ik verwacht dat hij een, een 7-4 oefening gaat doen en dat hij hem heel heel mooi turnt. En uh, ja, als ik mijn 7-7 oefening doe en uh, je ook netjes turnen, ja dan kom je, dan schrijf je heel dicht naar je toe. Epke has to start a little bit earlier than me. I'm uh, at the end of this final, so I can, uh, I know about the scores and all things. Als je op die manier gaat turnen kan het ook een nadeel zijn. Uh, wat ik dus uh, in de Olympische finale heel fijn vond was om me volledig op mezelf te richten en uh, niet te weten wat de rest had gedaan, uh, omdat je op die manier ook niet afgeleid kunt worden. En als je uh, calculerend gaat turnen uh, dat werkt bij, uh, vaak niet. Uh, je kunt maar beter uh, uh, maximaal ervoor gaan en, uh, en niet denken van, oh, ik kan uh, wel, ik wel iets minder risico te nemen. Dus sometimes it's better, sometimes it's not so good. If Epke hits a really good routine, but uh, at least I'm just wishing him all the best. Um, hope that we both get through our routines and then hopefully get some medals. Erst zum zweiten Mal in zijn Karriere gewinnt hij een WM-Medaille im Meerkamp. Dat succes heeft Fabian Hamburgen in Antwerpen al te pakken. Zoals hij ook al een keertje wereldkampioen op rekstok werd in 2007. Misschien maakt hem dat voor zondag een beetje gemakzuchtig. Epke really wil echt de wereldtitel Ik weet dat. En ik heb al de wereldtitel world Dus uh, so is misschien een reden dat ik... I could do a little bit easier. Yeah, but slow it down is not your character, I think. No, never, never giving up. Just, just, uh, just going on and uh, focused on the real important things. We wordt een bijdrage van Edwin Cornelissen over Epke Sonderland... en Fabian Hambugen, die morgen favoriet zijn... als de rekstokfinale aan de gang is in Antwerpen... bij de wereldkampioenschappen turnen. We gaan het hebben over voetbal. Dertien keer kwam het voor. Eh, Roda tegen Peck en eh, één keer won Pek Het Dat was in 1986. Maar ja, toen lagen de verhoudingen nog heel anders. Toen was Roda nog echt een grote Limburgse club. En Pek Zwolle was een kleintje. En Pek Zwolle is nu... Gewoon een topper, Arman Afsaroglou. Inderdaad, Ronald Peck komt hier toch naartoe als de favoriet, denk ik, naar Kerkrade. Peck staat zesde in, op de ranglijst. voorafgaand aan deze wedstrijd, maar met een zege hier op rode. Dan zou de ploeg na afloop van deze speelronde gewoon op de tweede plaats staan. Eén punt maar achter koploper Twente. Maar een zege hier op Roda is voor Peck misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Want de ploeg heeft al sinds 24 augustus niet meer gewonnen. Hetzelfde geldt overigens voor Roda. Ook, dat ook wacht op een eerste zege sinds eind augustus. Maar Peck dat zo goed begon aan die competitie. Vier keer op rij won. Is nu wat afgezakt op de ranglijst dus naar een zesde plaats. En hoopt dat te keren met een zege hier vandaag op Roda. Als we even kijken naar de opstellingen van beide ploegen. Aan beide kanten één wijziging ten opzichte van de wedstrijden van vorige week. Bij PEC keert centrumspits Fred Benson terug in de basis. Hij had wat last van een hamstringblessure de voorgaande weken. Maar is daar nu voldoende van hersteld. Guion Fernandez die vorige week nog centraal in de aanval stond bij de ploeg van Ron Jans. Die heeft nu last van een hamstringblessure. En die zit daardoor niet bij de selectie vandaag. En bij Rode JC ook één wijziging. Ten opzichte van het duel tegen Utrecht vorige week. Wat in een 3-3 gelijkspel eindigde. Want Kees Luiks, de centrale verdediger die de afgelopen weken niet heel goed opdreef was... Vorige week in Utrecht ook een aantal fouten maakte voor Roda. Ook toen in die wedstrijd overigens na een half uur al gewisseld werd door Ruud Brood. Die begint vandaag op de bank. Voor hem in de plaats Roli Bonavazia. In een wedstrijd die over een minuut of tien gaat beginnen. En ik verwacht eerlijk gezegd wel wat van. Omdat Roda, de afgelopen wedstrijden van Roda, hebben altijd wel spektakel opgeleverd eigenlijk. Roda heeft nu twee keer op rij 3-3 gespeeld heeft in de afgelopen vier wedstrijden 15 doelpunten tegen gehad. Natuurlijk ook wel wat gescoord, maar vooral die tegendoelpunten vallen op. En dan uh, hopen we dat we hier vanavond in Kerkrade ook wat uh, doelpunten gaan zien. Uh, Wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Dennis Hiegler. Roda Peck uh, gaat over 10 minuten beginnen. Over tegendoelpunten gesproken. De andere wedstrijd gaat tussen Go Ahead Eagles en NEC. Go Ahead Eagles kreeg er vorige week zes om de oren. En NEC heeft er al 24 tegen in het hele seizoen in die acht wedstrijden, Dat is drie gemiddeld. En die houtkamp zit dus te wachten op een wedstrijd met veel goals. Ja, ik hoop het Ronald. Want dan is een wedstrijd toch vaak wat leuker. Nummer 14, Go Ahead Eagles tegen nummer 18, eh, NEC. Nog niet gewonnen NEC dit seizoen. En dat valt bitter tegen. Alleen maar verloren. Ook omdat ze, en dan bedoel ik met verliezen, hun trainer kwijtraakte Die aan de kant was, was gezet. Nou, Anton Jansen is dan de vervanger al een tijdje. En die moet NEC toch eens een keer aan het winnen zien te krijgen. En misschien dat dat lukt tegen Go Ahead Eagles van Fouke Boy. In 1996 werd deze wedstrijd voor het laatst in de eredivisie in Deventer gespeeld. Toen werd het ook al een doelpuntrijke wedstrijd. 2-2. Uh, Foukebouw heeft een fitte selectie. Uh, Rex is geblesseerd bij NEC. En ook Koolwijk is nog niet helemaal 100%. En eigenlijk geldt hetzelfde ook voor Michael Higden. De spits die begint ook net als Koolwijk op de bank. Uh, ja, ik zei het al. Er moet eindelijk eens een keer gaan uh, gewonnen worden. Maar dan moet je ook de nul zien te houden. En 20 wedstrijden op rij heeft NEC de wedstrijd de nul niet gehouden. En 18 wedstrijden op rij niet gewonnen. Dat is erg uh, veel. En kijken we vanavond onder leiding van een topper, de heer Björn Kuipers, in de Adelaar of uh, dat negatieve resultaat van NEC van de afgelopen wedstrijden uh, doorbroken kan worden. Maar daar zal Goet Eagles alles aan doen om dat tegen te gaan. Uh, zeker gesteund ook door de zeer fanatieke aanhang, maar wel positief uh, fanatiek. En een adelaar die klaar zit om een rondje in het stadion te maken. Net als dat in Arnhem altijd gebeurt. Een adelaar op de schouder van een meneer gaat uh, eventjes uh, rondvliegen. Daar gaat hij, gaat nu over het veld. Dat is wel mooi gezicht hoor, met die rood-gele uh, vanen achter zich aan. Hij vliegt nu richting, nou uh, ik wil niet zeggen mijn richting gelukkig, maar hij gaat nu uh, over het doel. Vogeltjes? en vogeltjes? Nou, vogeltjes, ik weet niet of je wel eens gezien hebt. Die uh, vreet zoals jou makkelijk op hoor. Het is, uh, uh, hij is nu het stadion uitgevlogen en die zien we nooit meer terug. Uh, we gaan zo dadelijk beginnen om kort voor acht aan Go at Eagles tegen NEC. We'd be free from the frozen years at last Years. Even een tussenstand in de Jupla League, de eerste divisie. Emmen Willem II, ruststand 0-0. Eerder vanmiddag won Sparta met 3-0 van de graafschap. De stand daar is Dordrecht, eerste, 23 uit 11, gevolgd door Sparta nu, 21 uit 11. Willem II kan daar nog boven komen, want Willem II heeft nu 20 uit 10 en staat dus met de rust 0-0 tegen Emmen. En vierde is Eindhoven met 20 uit 11. Uh, u hoorde het al, er is geen wedstrijd geweest om kwart voor zeven, want Ado Den Haag tegen Heerenveen werd uh, afgelast. Mike van Duinen, een vrije avond. Wat doe je dan? Ja, uh, ja ik ga nu maar even voetbal genieten op twee dan. Helaas. <laughs> uh, op twee. En uh, wat kijk je dan? Ik, nu was ik uh, United aan het kijken, maar uh, zo meteen begint de hele visie, dus ga ik daar even, uh, even naar kijken. Ja, ja, en dan gewoon zeppen van de ene wedstrijd naar de andere? Ja, denk het wel. Even kijken, uh, ja, een beetje kijken waar het het leukste is en uh, die wedstrijd ga ik maar uh, even volgen. Ja. Uh, afgelopen week speelden jullie tegen Vitesse op dat veld wat uh, nu onbespeelbaar is. Hoe vond je het uh, afgelopen woensdag? Ja, het veld was, uh, het veld was niet goed, maar uh, ja, ik denk dat het niet uh, heel nadelig voor ons was. Dus, uh, <laughs> nee, ja. dat kan je achteraf makkelijk zeggen wat jullie wonnen. Uh, ja, precies. Dus uh, ja, Achteraf mogen we daar blij mee zijn, maar... Uh, Nee, het is natuurlijk uh, wel slecht dat het veld er zo bij kan liggen. Ja, was het onverantwoord om er te spelen? ja, dat vond ik ook weer niet. Want uh, zo gevaarlijk was het ook weer niet. Ja, je, je, moet, je moet er wel een beetje met je gedachten goed bij zijn dat het uh, een slecht veld is. Maar ja, echt gevaarlijk vond ik het niet. Nee, dus je had ook vanavond wel kunnen spelen en willen spelen? Ja, ik, ik heb ook gehoord dat vandaag uh, beter was in principe als, uh, als woensdag. Dus ik ging eigenlijk wel vanuit dat we gingen voetballen. Maar uh, ja, helaas... Ja. Wanneer hoorden jullie dat het uh, afgelast was? Uh, gisteren al. Gisteren al. En vandaag nog moeten trainen daardoor? Of, uh? Nee, we, kregen, uh, we hebben een vrije dag gekregen. Dus uh, ja, ik, uh, ik had liever voetbal vanavond. Ja, en ook, ook geen oefenwedstrijd of zo van morgen of, of wat dan ook nee. de komende dagen? Nee. Ja, we hebben donderdag, uh, die hadden we al staan. We hebben een oefenwedstrijd tegen HBS. Dus, uh, ja, dus die ja. hebben we nog niet gepland. Ja. Zeg, uh, er komt nu een nieuw veld, maar kunstgras, wat vind je ervan? Ja, ik vind, ik vind het wel jammer. Ik vind, uh, ik vind niet dat het echt uh, bij de Haag past. Dus uh, ja, in dat voorzicht vind ik het jammer. Maar uh, ja, het is uh, een keuze van de club. En uh, financieel is het wel een uh, groot voordeel voor de club. Dus ja, dan, uh, dan moet, je, moet je dat accepteren. Ja, en op deze manier doorspelen had ook niet zoveel zin, geloof ik, hè? Nee, precies. Dat, valt, dat, uh, dat komt waarschijnlijk niet meer goed. Dus uh, ja, ze hadden waarschijnlijk ook geen andere optie. Nee. Uh, Mike van Duinen, uh, veel plezier vanavond. En uh, wie moet er winnen van uh, Go Ahead uh, Eagles tegen NEC? Uh, nou, gelijk spelletje, Laten we het daarbij houden. Dat is voor jullie het meest gunstig? Ja, precies. Oké, okay. prettige Dan zal, avond. Ik zal maar weer de punten pakken. Oké, okay. prettige avond, hè? Hetzelfde, oké. Okay. Hoi, hoi. We gaan even kijken bij het handballen. Daar zijn ze begonnen aan de tweede helft. Dalsen tegen Lubin. Het was berust 16-9. Richard. En inmiddels is het 16-10, anderhalve minuut gespeeld. Loewin nu in de aanval, de vrouwen dus uit Polen. Handbal een grote sport in Polen, naast het volleybal en het zwemmen. Maar Dalfsen doet het dus uitstekend in de eerste helft. Een jonge ploeg onder leiding van Peter Portenge, die eerder veelal actief was bij de mannen. Onder meer ENO, Hellas in Den Haag, maar natuurlijk ook Volendam, waar hij driemaal kampioen werd van Nederland. En datzelfde deed hij eigenlijk ook de afgelopen jaren met de meiden van Dalfsen. 20 jaar, gemiddelde leeftijd, Ik ik kan het allemaal zeggen omdat het spel op dit moment even stil ligt. Delftse traint ongeveer 14 uur per week. En uh, bij deze club is het eigenlijk als je daar speelt de laatste stap op weg naar een buitenlandse club. Want als je het echt wil maken in het handbal als uh, Nederlander dan moet je naar Duitsland of naar uh, Denemarken. Het spel is weer... In volle gang. Aanval, strand van Lubin. Ik moet zeggen dat Dalfsen het de eerste helft uitstekend heeft gedaan. Met een prima dekking. Zeer geconcentreerd, agressief en met veel durf in de aanval ook gespeeld. Met een uitstekende Fabienne Lochtenberg, die daar ook in het middenblok in de verdediging weer deze bal uitstekend opvangt. Dan wil. Fabienne Lochtenberg-Nijboer snel aanspelen. Maar daar zit dan toch een Poolse hand tussen. En een nieuwe aanval dus nu van Lubin. Na ruim twee minuten in de tweede helft. 16-10 de voorsprong. En dan onderhands prachtig binnengeschoten door een van de Poolse dames. Dat is Sabina Kopzar. En zo is het 16-11. De marge was zeven doelpunten in het voordeel van Dalse En is nu geslonken naar vijf. Hello, viewers. LOS Slugs the Lane. That's Ronald Boat. Oh, the wind whistles down. The cold, dark street tonight. And the people, they were dancing. And to the music vibe. And the boys, just the girls with the curls in the hair. While the shots and men are just sitting away over there. And the songs, they get louder. Each one better than before. And you're singing the songs.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 Dit is de live. Precies om kwart voor acht begonnen. Dat gebeurt maar heel weinig. Roda Pexvolle, Arman, Afzharoglu. Anderhalve minuut onderweg. 0-0 de stand. Met nu Roda in het stadsgebied. Kan via Flederes voor het eerst op doel schieten. Maar Flederes schiet die bal meters hoog over en naast de goal. Waardoor het nog 0-0 staat na een kleine twee minuten. In een goed gevuld parkstad Limburgstadion. Waar net een oorverdovend vuurwerk opsteeg. Het leek wel Europa Cup sfeer hier in Kerkrade. Maar de laatste keer dat Roda in de Europa Cup speelde... dat is toch al een paar jaar geleden. Nu spelen ze thuis tegen Peck. Met nu Bejoa doelman voor Peck in balbezit. heeft de doeltrap genomen naar de rechterkant. Maar Roda... Kan kan daar al snel tussen zitten via Kali. Die verspeelt dan de bal. Waardoor Benson de centrumplist kan overnemen. En opeens heel veel vrijheid heeft. Benson, Ranssasgebied, legt de bal af op Nijland. Krijgt Suchouin uh, tegenover zich. Legt terug op Benson. Maar Benson schiet dan vanaf de rand van het Safgebied uh, Naast de goal van uh, Kuto. Had uh, meer ingezeten hoor, voor Peck Zwolle. Benson die daar de bal handig onderschepte. Op het middenveld van, uh, van Kali. En uh, zomaar kon doorlopen. Maar kon daar dus niet meer uitpergen. Dan een slap rollertje op de goal van uh, Kuto. Die nu de doeltrap uh, mag nemen voor Roda JC. Roda JC dat op een twaalfde plaats staat op de ranglijst. Afgelopen weken gelijk speelde. Wacht dus op de eerste overwinning sinds 24 augustus. Dat wordt dus wel eens weer tijd voor de ploeg van Ruud Brood. Die heeft geklaagd over zijn verdediging. Dat hij veel te veel doelpunten doorlaat. En hij heeft dus ook stappen genomen. Want Kees Luijks die zit vandaag op de bank. Roly Bonavacia mag het centraal achterin gaan proberen voor Roda JC. Peckzwollen nu in balbezit rond de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Heeft een vrije trap gekregen van Hikler. Heeft hij nu genomen via Benson. Die nu halverwege de helft in balbezit komt. Even terug speelt dan naar het middenveld. Naar Aschente. Peckzwollen nog steeds in balbezit aan de rechterkant. roda jaagt even goed door. waardoor ook Peck achteruit moet. Nu Broersen, centrale verdediger. Maar En die Houtkamp heeft een doelpunt. Een heel snel doelpunt. Na drie minuten namelijk. Een vrije trap van Turk. En wat verkijkt keeper Jo Jonsen zich daarop? De... Uh, zweet die de bal eigenlijk ja, recht op zijn af ziet komen. En dan op het laatste moment gaat de bal opzij. Er gaat de bal het doel in van Dennis Turek, een Meter op 35 een trap na een overtreding van Van Eijden op Kolder. Een hard schot, nee onderweg niet aangeraakt. Eh, wel eh, volkomen verkeken door Johnson, de keeper van NEC. En zo na drie minuten staat Go Ahead Eagles al op een 1-0 voorsprong. En wat is dat dan? Een eh, ongelukkig moment van die keeper Kalle Johnson. Want ja, je staat al zo slecht in de competitie. Je hebt nog geen bal aangeraakt. Want echt, het is alleen maar Go Ahead dat de bal heeft gehad in de eerste drie minuten. Een Beetje rondspelen van de bal en zoeken naar de aanval. En die aanval werd dan ingezet via Marnix Kolder die de bal kreeg. Die werd aangetikt door Rens van Eijden. Een vrije trap was het gevolg en het gevolg daarvan is duidelijk. 1-0 voorsprong voor Go Ahead Eagles door doelpunt van Dennis Turuk. Het handbal dan Dalfsen tegen Lubin. Nog steeds die grote voorsprong voor de dames uit Nederland. Richard. Ja, acht doelpunten. Verschil nu weer voor Dalfsen. Dat orde op zaak heeft gesteld. De marsje was een aantal minuten geleden. Vijf is nu dus acht. En Dalfsen speelt ook in de tweede helft weer frivol. Aantrekkelijk handbal met een prima verdediging. Dat staat gewoon als een, als een blok, als een huis daar. In het midden vooral met Lochtenberg, Knippenborg en Esther Schop. Nu wel een doelpunt voor Lubin tweede ronde Winners Cup dus, waarin Dalfsen een prima wedstrijd speelt tot nu toe. En als het een flinke marge neerzet vanavond hier in het topsportcentrum Landsteden, dan kan het toch met een gerust gevoel lijkt mij volgende week afreizen. Zaterdag is de return in Polen. Het is 19-12. Bijna acht minuten gespeeld in de tweede helft. Dat betekent nog ruim twintig minuten in deze wedstrijd. En daar gaat Dalfsen weer in dat bekende hoge tempo. Maar deze aanvalstrand blijft voorlopig bij 19-12. Dus in het voordeel van Dalfsen. Een rode dan Arman. 0-0 had de stand na vijf minuten. Peck wollen iets beter in de openingsfase. Nu weer in balbezit via Saimak aan de rechterkant van het veld. Maar die probeert spits Benson te bereiken. Alleen Art van Peppe, de linkervleugelverdediger van Roda. Die zit daar goed tussen waardoor Roda kan overnemen. Peck dat een aardig kansje heeft gekregen. Een kopbal van Benson. Na een goede voorzet over de rechterkant van Saimak. Maar Benson wist die bal niet op doel te krijgen. Ging een paar meter over de goal van Kuto. Waardoor het nog 0-0 staat hier. Roda bouwt nu even rustig op vanaf van achteruit met Bonavatie. De nieuwe centrale verdedigers die de plaats inneemt van Kees Luijks. Heeft de bal gespeeld naar de rechterkant, naar Biemans. Maar Biemans speelt weer even breed op Bonavati. Roda probeert rustig aan een nieuwe aanval te bouwen. Om voor het eerst een beetje dicht in de buurt te komen van doelman Bejois van Peck. Nu dan misschien via pluim. Maar die heeft een slechte opening naar de rechterkant. Waar Huppert zich nog wel haast om die bal binnen te kunnen houden. Maar te vergeefs, want die bal die hobbelt over de zijlijn. Peck mag de ingooi gaan nemen. Heeft dat nu gedaan via Van Hintem. Aan de linkerkant van het veld. Maar Roda die staat daar goed gepositioneerd. Waardoor Van Hintem moeite heeft die bal in te gooien. Heeft hij nu wel gedaan naar Broersen. Peck dat probeert onder de druk van Roda even uit te komen. Broerse doet dat door even terug te gaan naar zijn doelman Kevin Bejois. Nog altijd in de basis Bejois. Omdat de eerste doelman van Peck, Diederik Boer. Al sinds het begin van het seizoen last heeft van zijn lies, Waardoor Bejois nog altijd mag keepen. Nu Roda even in bal bezit. Maar het is van korte duur na zes minuten voetbal hier in Kerkrade. Dus Pek en Roda 0-0 de stand. De keepers hebben het moeilijk tegenwoordig. De ballen draaien en uh, wervelen steeds meer... Onder andere bij Go Ahead Eagles tegen NEC en die uitkamp. Ja, maar Johnson had hem gewoon moeten hebben hoor. Kalle Johnson, de man uh, die een schot van 35 meter, want dat was het ongeveer, uh, wel zag aankomen maar wel lang zich zag verdwijnen in het doel. Dus staat Go Ahead Eagles nu na 7 minuten voor met 1-0. Een goede mogelijkheid gezien voor Marnix Vermeil, Marnix Vermeil van de NEC, maar hij kon de bal niet echt lekker uithalen na een verdedigingsfout bij Go Ahead, want NEC moet iets terug doen. 25 doelpunten al uh, tegen dit seizoen met deze van vanavond meegeteld. 1-0 achter. 7,5 minuut gespeeld. Balbezit voor NEC via een vrije trap vanaf de rechterkant. en uh, ja Dan moet er eindelijk eens wat gaan gebeuren voor Anton Janssen en zijn ploeg. Want dan kun je wel een trainer op straat zetten met uh, Alex Pastoor. Maar als de resultaten daarna ook niet best zijn, ja, wat heeft het dan allemaal nog voor nut? Dan kun je het toch beter bij de spelers gaan zoeken. De vrije trap levert weinig op. Maar ook de tegenaanval voor Go Ahead niet. Want het wordt meteen overgenomen door NEC. Bal bij voor. Voor kijkt om zich heen. Wie Loopt vrij. Ja, dan lopen de twee man elkaar in de weg. Onder andere Stutter, de Duitser. Maar dan komt de bal toch bij Rens van Eijden. De aanvoerder terecht op eigen helft. Speelt de bal even breed. ...naar Breuer. Michel Breuer, bal naar voren. Komt hij bij een medespeler? Nee. De bal wordt overgenomen door Sander Houtkoop. En dan kan Go Ahead heel even in de aanval gaan. Gaat de bal wel over de zijlijn. En is het even een wat rustiger periode in deze wedstrijd. En dus na 8,5 en minuut spelen... ...staat Go Ahead Eagles door dat vroege doelpunt van Turic... ...met 1-0 voor tegen NEC. Richard, nog steeds die 8 punten? U wordt er gescoord door Dalfsen, dat moet ik even gaan tellen, want er wordt zoveel gescoord in het handbal. 20, 13, 7 doelpunten verschil dus. Ja, het gaat nog steeds leuk. Met Dalfsen te spelen. Goed handbal vanavond hier in Zwolle. Kan daar wel enthousiast van worden. Zit sowieso nog steeds progressie in deze ploeg. Veel speelsters zijn al jaren bij elkaar in deze ploeg. Onder leiding van Peter Portengen. En het is gewoon een hecht collectief. Een goed geheel. Nu Lubin in de aanval. Maar weer slordig balverlies. Dan kan Dalfsen eruit in de breakout. Ook daar zijn ze goed in. Met snelle meiden op de hoeken. Aanval. Uh... Het tempo is dan weer uit de aanval, want Lubin is snel terug in de verdediging. Het is een spelhandbal natuurlijk van razendsnel omschakelen. Dat is erg belangrijk. Nu een vrije worp voor Dalfsen op de 9-meterlijn. Met Lochtenberg even temporiseren. Bal gaat terug naar Lin Knippenborg. Speelt erop midden opbouw die de lijnen moet uitzetten. En dan gaat het over de linkerkant. Aanvallende fout is er dan gegeven en dus ligt het spel weer even stil. 2013, De voorsprong dus nog steeds. Prima chapeau voor Dalfsen tegen het Poolse Lubin. Zijn er al echte kansen geweest bij Roda volle Arman? Nog niet. Stand daarom ook nog 0-0 na een kleine 10 minuten. Een aantal rolletjes heb ik gezien. Net het eerste schot op doel van. Of het tweede schot op doel is dat eigenlijk van Roda via Hupperts. Neem het schoot eerder ook al ver over. En Hupperts die schoot voorlangs. Vanaf de rand van het strafgebied. En ook Pek heeft een aantal kleine mogelijkheden gekregen via Spits Benson. Maar dat mocht niet veel naam hebben. Die ballen die gingen hoog over. En echte kansen waren dat ook niet echt. Roda nu een bal bezit. Aan de rechterkant van het veld rond de middenlijn. Met Suchouin, de rechtervleugelverdediger. Die speelt vandaag. Om omdat Henk Dijkhuizen, normaal gesproken basisklant in het team van Ruud Brood, een rode kaart kreeg in het bekerduel met de Rijnsburgse boys. Waardoor Sutjouin nu aan de rechterkant staat. Roda, nu heeft het spel verlegd naar links. Naar Bonavazia die helemaal mee is opgekomen. En dan via van Polen wilde ik zeggen, die bal over de achterlijn speelt. En nee, dat is inderdaad ook zo. Hiegler wijst naar de hoekvlag. En dat is de eerste hoekschop van de wedstrijd. Goed werk van Bonavazia die vanuit achteruit even meeging naar voren. Hoekschop genomen natuurlijk door Mark-Jan Flederes. De man van de vrije trappen. En de hoekschop aan de kant van Roda. JC. Er waren wat twijfels of hij wel kon spelen. Had wat last van een blessure. Maar uh, dat uh, kwam allemaal goed uh, dus voor Flederis. Die nu de hoekschop gaat nemen. Aan de linkerkant van het veld. Heeft hij gedaan. Zoekt het hoofd van de spitsen. Maar het is pluim die daar uh, hoopt het te kop. Alleen hij gaat net uh, onder die bal doorbal nu terug. Aan de linkerkant bij Flederis. Uh, tegenover Van Hintem. Maar hij komt daar niet uit. Moet dus terug naar het middenveld. Waar nu uh, Donald in balbezit komt. Gaat helemaal terug naar achteren. Naar Bonavacia Naar de rechterkant. Roda nog altijd in balbezit. Sterke fase van Roda. Nu met Huppert. Zoekt zijn directe tegenstander van Hintem op. Gaat daar langs? Nee. Levert dan in bij Donald. Maar Donald weet die aanval geen goed vervolg te geven. Waardoor het na 11 minuten hier tussen Roda en Peck nog altijd 0-0 staat. De adelaar is gevlogen en toch staan de Eagles voor. En die outkamp? Hij is trouwens weer gevonden, Ronald. Ach. Ik zag wel twee. Ja, gelukkig wel. Je moet er niet aan denken dat ze in de Vetkampstraat... een, een vogel met uh, geel rode pluimen achter zich aan uh, zien vliegen. Nou, het zou uh, wel goed er... zijn voor de duivelopruiming... Uh. Oh ja Nou, lekker ben jij. Het is, uh, gisteren was het dierendag. Fijne jongen. Uh, ja, maar gisteren. <laughs> ja, dat is waar. En morgen is ook niet vandaag. Uh, maar dat uh, terzijde. Het staat nog altijd 1-0 voor Go Ahead. En uh, de Adelaar is gevonden. Maar uh, nu leek het me buitenspel. Is het niet. En uh, kan de bal voor het doel komen. En de kans voor Marnie Scholder. Och, jongen. Die had hij erin moeten leggen, hoor. Hij schiet hem huizenhoog over. Maar wat een kans. Na de voorzet van Amervoer. Dat was een goede voorzet. Die even aangeraakt werd en voor de voeten kwam van Marnix Kolder. Die de bal hoog over het doel schoot. Maar dit was de grote kans op 2-0 voor Ahead Eagles. Uh, terwijl NSC wel wakker was geworden na die uh, achterstand. Die 1-0 achterstand van Tullich. Na die vrije trap. Maar uh, NSC kon nog geen grote kansen creëren. Buiten dan de ene die ik heb verteld van Vermeil. Nu gaat de bal de diepte in. Wordt uh, uh, gekopt door Vriends, Die al een gele kaart uh, achter de ja. De naam heeft gekregen en dus uit moet kijken... de centrale verdediger van Go Ahead. De bal is terechtgekomen bij keeper Room. Geeft hem mee aan Friens. Friens kijkt naar voren, maar doet dat heel rustig. Ja, natuurlijk, als je 1-0 staat, dan heb je niet al te veel haast. En dat laat hij ook duidelijk zien, want Overgoor heeft de bal... en speelt hem weer terug naar Friens. En zo gaat het even in een heel rustig tempo naar voren voor Go Ahead Eagles. Uh, Go Ahead Eagles, dat leidt met 1-0 tegen NEC. En die Jupiler league is bij Emmen Willem 2 nog steeds 0-0. Het is uh, ook 0-0... Bij Roda Peks de laatste wedstrijd of ja late wedstrijd is straks uit breda NAC tegen Herakles. Tot zo naar het NOS Journaal. De Engelse arbeidersklasse wordt al jaren vertrapt en gedemoniseerd. have bad taste, the haircuts. Uh, their lifestyle seems almost comically, grotesquely vulgar. Maar de Fransen lijkt onveranderd sterk. God, God, God, God, God, God, God, God. Wat blijft er over van die goede oude klassenstrijd in het geliberaliseerde Europa? We vragen het twee voormalig correspondenten uit Engeland en Frankrijk. Morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.